Om een, een wethoud te laten leven door een kleine partij. Maar de brede steun was er dan ook geweest. D66 biedt zich het natuurlijk in deze huidige setting van collegepartijen niet aan. Voorzitter, nogmaals. Het gaat goed in Zandvoort. Zoals eerder aangegeven merken we dat we het merken aan de economie de afgelopen jaren... ...de positieve situatie van de gemeente Zandvoort. Toch hebben we ook een aantal voorbehouden. Lager dan de rente nu staat, kan bijna niet. De rente kan eigenlijk alleen nog maar omhoog. En er kan zomaar een situatie ontstaan waar het dus veel minder goed gaat in zijn antwoord. En dat heeft consequenties voor de huidige situatie... ...opdanks de krapte op de woningmarkt en de arbeidsmarkt. d 66 is echter geen voorstander van een behoedselheidsfonds. Er wordt al behoedzaam begroopt en er is veel geld over. Misschien dat er een aantal zaken terug kunnen gedraaid worden... Zoals eventueel de verhoging van de OZB in 2014. D66 staat hiervoor open voor een eventuele actualisatie op dit vlak. Ook zal er continu moeten gekeken worden in onze ogen... naar de mogelijke lastenverlichting voor burgers... zoals het verlagen van de parkeertarieven en de tarieven voor de vignetten... dan wel gratis te verlenen. Dat het laatste geen melk wordt voor de gemeente... zoals bij parkeren nu al het geval is. Verder zijn we content met de strategische investeringsagenda... die ons de komende jaren biedt om uh, ruimte biedt om doelen te verwezenlijken... die nodig zijn in Zandvoort op het gebied van ruimte. En we zijn blij met het uitvoeringsprogramma... waarin duidelijk staat wat deze raad de komende vier jaar wil bereiken. De acties zijn benoemd met waar mogelijk... de financiële onderbouwingen en de tijdsplanningen. Het uitvoeringsprogramma zien wij als een instrument om een koers te houden. En dat doen wij, zoals u gewend bent, met een kritisch oog. Ten slotte wil ik iedereen bedanken die deze begroting gemaakt heeft en die het mogelijk maken ons werk als raadslid te verrichten. Ik wens de collegepartijen veel wijsheid toe in de komende periode. Namens de fractie van D66 Zandvoort en Bentveld. Dank u wel meneer Hemsen. U heeft nog een minuut over. <laughs> maar dat is een compliment hè. Um, wie wenst een vraag te stellen of een discussie aan te gaan? Ik kijk even rond. Meneer Algebaan. Ja, ik wil eigenlijk uh, reageren op uh, wat de heer Hemmerza aan het begin van zijn betoog zei. Um, wat GroenLinks betreft en ik denk ook wat de andere partijen betreft, uh, bestaat de samenwerking nog steeds. Um, wij zullen nog steeds net zoveel naar uw ideeën luisteren, kijken en reageren zoals we het op elke andere fractie doen in deze, uh, in deze raad. Dus um, ik hoop dat u in ieder geval mij erop vertrouwt en ik denk ook dat ik spreek voor mijn collega's, dat wij nog steeds die samenwerking gaan zoeken. Want nog steeds voor mijn partij in ieder geval is het uitgangspunt geweest dat we het uh, raadsprogramma met elkaar maken. En dat we ook zorgen dat we het raadsprogramma met elkaar gaan uitvoeren en ook gaan zorgen dat we um, die samenwerking blijven vinden. Dank u wel. Meneer Hemsen, behoefte om te reageren? Gaat u gaan. Ja, ik, ik, ik denk dat wij elkaar heel goed kunnen vinden... op het gebied van duurzaamheid en, uh, en de sociale ambities... Uh, die wij zeker zullen delen, denk ik. Uh, we hebben daar ook veel raakvlak in... in onze, in onze verkiezingsprogramma's. Uh, dus ik ben blij van u de, door de suggestie die u bij ons wekt. Dank u wel. Meneer Babagelson. Ja, Voorzitter, ik wou nog uh, even ingaan op... Um... ...het feit dat er wat vragen zijn gesteld bij die samenwerking... ...college ondersteunend of niet. We hebben een probleem op te lossen in deze raadsperiode... ...en dat is de vertrouwenskwestie, de integriteitskwestie. Die heeft D66 aangezwengeld. Daar loopt een onderzoek en dat zal tot resultaten leiden. Hangende dat onderzoek heeft D66 een voorbehoud gemaakt... ...wat betreft het raadsprogramma. Hetzelfde geldt ook voor GBZ... Uh, ik begrijp dan ook niet op dit moment de krokodillentraden... die er worden gehuild bij het oplossen van het wethoudersprobleem. Wat D66 zelf heeft veroorzaakt door zijn wethouder terug te trekken... voordat bekend was of er überhaupt wel een reden toe was. Dus uh, ik denk dat we moeten vaststellen... dat er niets is veranderd aan het raadsbreed opgestelde programma. En dat er dus wat dat betreft ook geen enkele aanleiding is... om de steun aan het raadsprogramma, wat immers met u allen is eh, opgesteld... om dat eh, gewoon te blijven doen. En ik reken er dan ook op dat op het moment dat het voorbehoud wat u heeft gemaakt, wordt ontzenuwd door de uitkomst van het onderzoek... dat dan die steun van u ook weer aanwezig is en kan zijn. Ik dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Bauer-Gilsohn. Meneer hemsen. Ja, voorzitter. Nou, dit is wat ik nu bedoelde met uh, constructief overstaan. Als u uw betoog anders had ingeleid, ja, niet was begonnen met krokodillentranen... maar was gewoon begonnen van, God, ja, we, hadden, we hebben daarin echt een fout gemaakt... als het gaat om die FTE van de wethouders, we hadden u daar beter te, moeten betrekken. We hadden geen mailtjes moeten sturen, maar we hadden gewoon even moeten bellen... als fractievoorzitters onder elkaar, om even uit te leggen wat de gedachte erachter was... en andere partijen er ook in had meegenomen. Dan denk ik dat u dan, dat, dat een goed voorbeeld is van hoe je met elkaar gaat samenwerken. Het voorbehoud, en ik denk dat, het, dat, dat we daar duidelijk in zijn geweest... is dat het uh, heel erg belangrijk Hense, is... Meneer Hemsen, u heeft een interruptie van meneer Kramer. Echt Kruin. waar? Nu in deze situatie? Ja, want dit is... Oh, een... dat, is dat is wel heel uniek. Ik dacht dat we namelijk geen debat zouden voeren daarin, voorzitter. Maar als dat... Ik, ik vind het... Nou, gaat u gang. Nou, ik denk nu dat we denk ik wat langs elkaar heen praten, meneer Hemsen... Ik heb gezegd dat de algemene beschouwingen daar wordt niet geïnterrupeerd. Daarna kan zelfs een mini-debatje ontstaan en dergelijke. Heb ik al een paar keer ook geprobeerd te enthousiasmeren. Nou, u krijgt zo'n mini-debatje. Dus ik snap niet de teleurstelling die ik proef in uw reactie. Maar het zij zo. Ik, eh, meneer Kramer. Nee, ik vind het prima. Laat die teleurstellingen maar blijven. Goed. Eh, meneer Hemsen, u mag verder. Ja, dank u wel. Ja, het was geen teleurstelling, enkel een verbazing. Um, dat voorbehoud hebben wij gesteld, uh, omdat we het onderzoek gewoon willen afwachten. Uh, en op basis van dat onderzoek zullen wij weer opnieuw een conclusie trekken, en dat is wat we gezegd hebben. Dus ik, ik kan niet in, uh, in een glazen bol kijken over wat eventueel de eventuele uitkomsten zullen zijn daarin meneer bouwberg Wilson, maar ik, ik, neem, ik, ik hoop dat u in ieder geval... mijn opmerking over de krokodillentranen, dat u dat zou willen terugnemen... en gewoon zou willen zeggen van, nou, we gaan gewoon alles eraan doen... om de komende periode gewoon weer constructief een houding en, en te willen samenwerken. Dat zou ik beter vinden van openzet. Meneer bouwberg wilson ja. Voorzitter, ik, eh, ik wou toch even herinneren... De, de, de context waarin ik mijn opmerking plaatste... en het is namelijk deze, dat ik hoop dat de uitkomst van het onderzoek... Van die aard is dat die openheid om met elkaar te kunnen samenwerken er weer is. En ik reken ook op dat als die omstandigheid zich voordoet, dat de N60 zijn opstelling wat dat betreft gestand doet. Dank u voorzitter. Anderen nog? Ik kijk rond. Dat is niet het geval. Dan gaan we naar de volgende partij. Dat is het CDA. Mevrouw Weijers, wilt u het woord? Dank u wel voorzitter. Voorzitter, college, leden van de raad, toeschouwers en luisteraars thuis. We zijn gestart met een nieuwe raadsperiode. Een periode waarin wij met elkaar een andere weg zijn ingeslagen. Het maken van een raadsbreed programma... welke door bijna alle partijen wordt gesteund. Een periode waarin veel nieuwe raadsleden zijn ingestroomd... en daarmee een nieuwe dynamiek neerzetten in de Zandvoortse politiek. Wij zijn als gemeenteraad enthousiast gestart... Door de perikelen rondom het Watertorenplein is er al snel een kink in de kabel gekomen. Dit heeft geleid tot het aftreden van wethouder Kuipers. Een gemis voor de Zandvoortse gemeenschap en het college welke zijn kennis en ervaring nu moeten missen. Het CDA Zandvoort heeft een wethouder geleverd aan dit college en wij zijn dan ook tevreden dat hij zich wederom kan inzetten voor ons mooie dorp. Met name de portefeuilles, financiën, zorg en welzijn en volkshuisvesting zijn in onze ogen dan ook in juiste handen bij wethouder Bluis. Terugkijkend naar de speerpunten uit het verkiezingsprogramma zien wij dan ook veel overeenkomsten met het raadsprogramma en het daaruit volgende uitvoeringsprogramma. Wij steunen dan ook het raadsprogramma en uitvoeringsprogramma, maar plaatsen ook een aantal kritische noten. Ambitie, planning en voortgang. We zijn nu tien maanden ambtelijk geforceerd met Haarlem. Veel gaat er goed, maar het is nog wennen. Wij begrijpen dat als het om de uitvoering gaat, standwoorders meer willen zien. Kijkend naar de begroting vinden wij dat de bestuursagenda steviger neergezet kan worden. Wat gaan we de komende jaren doen? Hoe wordt de gemeenteraad hierin meegenomen? En kunnen wij bij de najaarsnota de actuele bestuursagenda zien met een doorkijk naar de komende jaren? Graag worden wij meegenomen bij de eventueel te maken keuzes en prioriteitsstelling... Want met zoveel ambitie kan echt niet alles tegelijk. Volkshuisvestelijke opgaven. Het CDA Zandvoort vindt het belangrijk dat er extra betaalbare woningen bijkomen. Voor het CDA is dat niet alleen sociale woningbouw, maar voor de verschillende doelgroepen belangrijk dat er betaalbare woningen komen. Doelgroepen zoals starters, voor zoveel in de goedkope huur als de koopsector. Jonge gezinnen met een middeninkomen die tussen het wal en schip vallen maar ook meer woningen geschikt voor ouderen... waardoor we de doorstroming weer op gang brengen. Afhankelijk van de vraag... kan dat zowel in de huur- en de koopsector. Dit vraagt wel om meer creativiteit... een gerichte aanpak en maatwerk. Dus niet nog meer rapporten schrijven... maar de handen uit de mouwen. Om dit alles te stimuleren... vindt het CDA dat er, een strategische investering, dat er vanuit de strategische investeringsagenda... een forse claimie voor kan worden neergelegd. Minimaal 2 miljoen euro dit om de wens van 630 woningen bij te bouwen om een extra diepteinvestering vraagt. De financiële positie uit Zandvoort. De financiële situatie is op orde, maar in deze turbulente tijd ook wel een uitdaging om deze op orde te houden. De renteontwikkelingen op iets langere termijn, maar ook de projecten, welke nu wel eens tot een wasdom dienen te komen, leggen een zwaar beslag op de capaciteit en het vermogen van de politiek om te handelen. Daarbij een iets wat overspannen markt maakt het niet makkelijk in deze tijd. Het geschetse miljardenperspectief en het behoedzaam handelen als het gaat om financieel beleid spreekt ons dan ook aan en geeft ons vertrouwen voor de toekomst. <tankt> Welzijn en zorg. We zien met een tweede wijksteunpunt bij de Blauwe Tram, een goed functionerend sociaal wijkteam en centrum jeugd en gezin dat we stappen hebben gemaakt in de afgelopen periode. Het CDA is blij dat we de komende jaren extra gaan inzetten... om de sociale basis in Zandvoort nog verder te versterken. De inzet van college op eenzaamheid, mantelzorgers... en extra aandacht voor de verwarde personen... zijn in ons inzien ook goede speerpunten. Wij vragen in dit geheel ook extra aandacht voor de jeugd in Zandvoort. Duurzaamheid en aanpak. Duurzaamheid doen we samen. Een uitspraak waar wij als CDA achter staan. Voor het CDA is dit dan ook echt zo... En we gaan ervan uit dat met een goed plan van aanpak in Zandvoort ook mooie stappen worden gezet. Wij denken dan ook dat met de steun van onze partner Haarlem, waar ook al veel gerealiseerd is... we echt tot invulling gaan komen tot een duurzaamheidsbeleid. Wij ondersteunen dan ook van harte de capacite capaciteitsuitbreiding en de extra middelen om ook daadwerkelijk van start te gaan. Ondernemers in Zandvoort... Op 23 januari 2018 heeft de CDA-fractie een motie ingediend... ter bescherming van de Zandvoortse ondernemersbelangen. Dit naar aanleiding van berichten om de markt van schaarse vergunningen open te stellen. In deze motie worden naast de ondernemers van automaathallen... de vent- en standplaathouders excuse, en de strandpachters genoemd. De gemeenteraad heeft daarom het college gevraagd een notitie voor te bereiden. Wanneer kan de gemeenteraad deze notitie verwachten? Het CDA wil tevens weten in hoeverre beschermingsmaatregelen bij het verstrekken van vergunningen inmiddels zijn of worden toegepast bij deze ondernemers. Daarnaast steunt het CDA dat er een nieuw beleid komt met betreft grootschalig toeristische verhuur. Wel willen wij het college meegeven een balans te vinden tussen de diverse belangen... CDA wil dat Zandvoort Marketing, de VVV, op korte termijn overgaat naar geschikte huisvesting. Zoals bijvoorbeeld het Zandvoorts Museum of Station Zandvoort. Daarbij tevens betrekken wat de huidige functies moeten zijn van een VVV anno 2019 en hierop inspelen qua huisvesting en bedrijfsvoering. Gebouwde Krocht. Het CDA steunt het beschikbaar stellen van onderzoeksgelden voor gebouwde Krocht. Wij zijn voorstander om dit onderzoek breed te maken. Daarmee te betrekken de functie van het gebouw en de relatie met de omgeving, zoals de pastorie en de Maria School. Tot slot, zorgen voor iedereen. Als laatste wil het CDA in deze algemene beschouwing aandacht hebben voor mensen met een kleine portemonnee. Wij hebben een amendement ingediend welke vraagt om een verhoging van de inkomensgrens voor het gebruik van ons minimabeleid naar 120 procent. Het voelt als onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen mee kan komen in deze maatschappij. Wij hopen dan ook op steun vanuit andere partijen. Met deze algemene beschouwingen en begroting 2019 staan we aan het begin van een nieuwe raadsperiode. Een periode om met elkaar te bouwen en samenwerken om mooie en noodzakelijke doelen te bereiken. Niet te veel terugkijken of elkaar tegen te werken, maar verbindingen leggen en het belang van Zandvoort dan ook voorop te houden. Laten we in de omgang vriendelijk, professioneel en eerlijk naar elkaar blijven. College, collega-raadsleden en ambtenaren, hartelijk dank voor uw inzet. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Weijers. Ook u heeft een minuut nog uh, in portefeuille. Ik zal hem bij de tweede termijn uh, toekennen. Wie wil vragen stellen of opmerkingen maken? Mevrouw van de Veld. Eén korte vraag. Ik hoor u in de raad spreken over uh, gebouwde krocht... Dat u er uh, samen met ons alles aan wil doen om uh, ja, te komen tot een oplossing daar. Maar uh, volgens mij hebben wij als raad in een vorige periode al een besluit erover genomen. En zijn er zelfs gelden gereserveerd. Is het u bekend wat daarmee gebeurd is? Mevrouw Weijers. Nee, dat van de vorige termijn, dat is mij niet bekend. Uh, wel dat er op dit moment onderzoeksgelden beschikbaar gesteld zijn... om te onderzoeken naar de mogelijkheden rondom gebouwde krocht. En wij willen meegeven of er misschien ook uh, dat breder gemaakt kan worden... zodat dus er ook gekeken kan worden naar, uh, naar in dat onderzoek naar mogelijkheden... rondom de pastorie uh, en de Mariaschool om dat mee te nemen in het onderzoek. Dank u wel. Mevrouw van der Veld. Mag ik dan deze vraag uh, bij het college neerleggen? Want er is wel degelijk in het verleden al geld gereserveerd voor renovatie. Dus ik zou graag van het college daar antwoord op hebben. Wanneer het... Dank u wel, uh, mevrouw Van der Veld. Iemand anders? Meneer deen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor uh, mevrouw Weijers zeggen uh, over de huisvesting van het VVV. En ik hoor daarna ook zeggen dat er iets moet gebeuren aan het veranderen van de bedrijfsvoering van de VVV. Hoe, hoe ziet het CDA dat? En uh, kan dat ook leiden tot een vermindering van de uh, grote subsidiebedragen die op dit moment gelden? Hoe nou, wij dit zien um, is dat, wij, uh, nee, dat, dat wat voor alle wel bekend is dat, uh, dat er gezocht wordt naar een nieuwe huisvesting. Uh, het CDA wil meegeven uh, of er gekeken kan worden dat de, de plaats daarvoor dat hij geschikt is bij wat passend is uh, waar een VVV aan zou moeten voldoen. Uh, dat het college daarnaar kijkt. Uh, dat gaan wij als CDA niet invullen. Maar dat er naar gekeken kan worden en of daardoor de locatie juist groter of kleiner zou moeten. En of de bedrijfsvoering dan eventueel aanpassingen uh, daarvoor nodig zijn. Om dat mee te geven aan het college. Meneer Deen. En denkt u dan dat de hoge subsidiebijdrage eventueel verlaagd zou moeten worden? Ja. Nou, daar kan ik nu nog niks over zeggen. dat is ook aan het college om daar verder op in te gaan. Ja. Hmm. Goed. Iemand anders. Dat is niet het geval. Dan gaan wij naar de PVV, meneer de. Ja, een uh, hele goede avond, voorzitter... College, leden van de Raad, andere aanwezigen en luisteraars thuis. We zijn uh, na de verkiezingen een half jaar verder... en er is uh, veel gebeurd aan randzaken. Maar constructief voor Zandvoort nog weinig. De afgelopen periode heeft Zandvoort bijvoorbeeld... een goede, ervaren wethouder verloren. Is er veel gesproken over integriteit... en wordt er nog steeds niet gebouwd op het Watertorenplein. Aan dit soort zaken is helaas het grootste deel van de vergadertijd besteed... De PVV vindt dit frustrerend. Goede intenties zijn uitgesproken, mooie plannen zijn gemaakt... en er ligt een begroting voor, vergezeld van een uitvoeringsprogramma... waar de Zandvoort er blij van zou moeten worden. Zoals bekend steunt ook de PVV een groot aantal punten uit dit uitvoeringsprogramma... en zullen wij er scherp op toezien en er alles aan doen... dat de zandvoerter en in deze raadsperiode op vooruit gaat. Daar is het ons om te doen. De Zandvoorten gaat er echter niet op vooruit als ze op een wachtlijst staan voor sociale huurwoningen die niet korter wordt. De Zandvoorten gaat er niet op vooruit als er voorrang gegeven blijft worden aan statushouders op deze sociale woningmarkt. De Zandvoorten gaat er ook op het gebied van veiligheid niet op vooruit als er niet wordt uitgebreid in personele aantallen bij de politie. De Zandvoorts ondernemer gaat er niet op vooruit als de focus gelegd wordt op incidentele evenementen en initiatieven als pop-up Zandvoort. Dit is slechts een korte en willekeurige greep van punten uit het uitvoeringsprogramma waar naar onze mening de inwoners en ondernemers van Zandvoort weinig mee opschieten. Maar de Zandvoorter gaat er het meest op achteruit als wij gehoor gaan geven aan de overijverige ambities op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie. Op dit gebied staat de conceptbegroting en het uitvoeringsprogramma... vol met onzekerheden, onduidelijkheden, probeersels en aannames. Wie een en ander gaat betalen, staat echter nergens beschreven. Ik noem een aantal voorbeelden. Zandvoort van het gas af. Wat gaat dat kosten? Klimaatadaptatie. Wat is dat? En wat gaat dat kosten? Diverse onduidelijke initiatieven op het gebied van duurzaamheid en energietransitie. Wat gaat het kosten en wat levert het op? Een aantal citaten uit het uitvoeringsprogramma. Met ondernemers, woningcorporaties, netbeheerders voor energie en warmte... en inwoners zoeken we naar mogelijkheden om in gebouwen, woningen... en in de buitenruimte tot creatieve oplossingen te komen. Onze zorg is wat deze creatieve oplossingen inhouden. Wat ze gaan kosten... En wie ze gaat betalen. De gemeente gaat initiatieven met alternatieve, duurzame manieren van energieopwekking actief stimuleren door voorlichting, praktische ondersteuning bij aanschaf en ondernemers en bouwers prikkelen tot innovatieve stappen op dit gebied. Dit is een onduidelijk verhaal. En wat gaan deze initiatieven, de burger en het bedrijfsleven, kosten? van bestaande gemeentelijke panden, scholen, sportcomplexen etc. gaan we onderzoeken of deze door isolatie, zonnepanelen en warmtekoude opslagtechnieken energie neutraal kunnen worden. Wederom, wat gaat dit kosten en wie gaat voor deze kosten opdraaien? De mogelijkheden van omgekeerd afvalinzamelen worden onderzocht. De, met name oudere inwoner van Zandvoort mag dan zelf met rollator en of scootmobiel en door weer en wind het restafval weg zien te brengen. Hoe verzin je het? In Zandvoort is 25,3% van de inwoners ouder dan 65 jaar. Het is bewezen effectiever, schoner en goedkoper om aan nascheiding van afval te doen. Al deze genoemde maatregelen kosten geld, veel geld. Zonder aantoonbare effecten op het klimaat. Wie voor de kosten gaat opdraaien is volkomen onduidelijk. Onduidelijk voor het college, onduidelijk voor de raadsleden... en nog belangrijker, onduidelijk voor de Zandvoortse burger... Deze burger maakt zich grote zorgen over de kosten en het nut van deze hele zogenaamde energietransitie. Bovendien is in Duitsland, Australië en Canada al aangetoond dat deze hele transitie simpelweg onuitvoerbaar is. Pas in de loop van 2019 worden er wellicht bedragen bekend voor een aantal van de duurzame ambities die Zandvoort heeft. Echter nu al wordt er een akkoord gevraagd op de conceptbegroting en het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren... De PVV begrijpt dit niet. Hoe kan je iets goedkeuren wat nog onduidelijk is en niet gekwantificeerd? Daarnaast vinden we in de duurzaamheidsparagraaf ook een heuse PVV-ambitie aangaande dierenwelzijn terug. Wat dit item in de duurzaamheidsparagraaf doet is ons overigens nog steeds een raadsel. Wij vragen om een relatief klein bedrag voor dierenopvang in crisissituaties... Hier staat in de conceptbegroting geen bedrag voor begroot. Dit dwingt ons om voor het relatief lage bedrag van 5000 euro per jaar... een amendement in te dienen om zodoende een oplossing te garanderen... voor de opvang van deze groep huisdieren. Er wordt, er wordt wat de PVV betreft dus een aantal vreemde keuzes gemaakt. Keuzes die niet in het belang zijn van Zandvoort... en niet in het belang zijn van de inwoners... Daarom lopen wij in deze beschouwing alvast wat vooruit op de komende agendapunten van deze raadsvergadering. Wij zullen de conceptbegroting en het uitvoeringsprogramma niet kunnen steunen, aangezien er simpelweg te veel onduidelijkheden in staan en te veel items waar wij ons niet in kunnen vinden. Wij vrezen voor onbetaalbare lasten voor de burger en ondernemer. Er wordt echter ook een aantal goede keuzes gemaakt, in het bijzonder op het gebied van zorg, toerisme en projecten. En zoals al eerder aangegeven, blijft de PVV constructief voor Zandvoort meedenken... en zullen wij tijdens deze raadsperiode een groot aantal punten kunnen steunen... Die in, het, die in onze ogen goed zijn voor de inwoners, voor het bedrijfsleven en voor de lokale economie. De PVV blijft daarom optimistisch. En wij hebben goede hoop dat op veel vlakken bij steeds meer burgers het kwartje gaat vallen. Daarnaast blijven wij toezien op een transparante en eerlijke omgang met elkaar waarbij daadkracht, wat ons betreft, het belangrijkste credo is. Dank u wel. Dank u wel, meneer Deen. Ook ruim binnen de tijd. Wie heeft de vragen of opmerkingen? Mevrouw van der Veld. En daarna meneer Elkebali. Ik hoor meneer Deen net zeggen... dat hij eh, voornemens is een amendement in te dienen. Die overigens mijn steun zal krijgen. Dat is het probleem helemaal niet. Maar daarna hoor ik u zeggen dat u niet voornemens bent om de begroting en het uitvoeringsprogramma goed te gaan keuren. En dat is toch een vreemde zaak als je amendeert op iets dat je dan het uiteindelijke plan niet wil goedkeuren. Bent u dat met mij eens of vindt u dat wel gewoon? Ja, dat vind ik wel gewoon. Dat ben ik dus niet met u eens, mevrouw Van der Veld. Uh, wij... Doen selectief uh, mee. Wij, zoals u weet ondersteunen wij het, het raadsbreedgedragen programma niet. Het uitvoeringsprogramma niet. Maar dat wil niet zeggen dat we niet op bepaalde punten uh, ja, gewoon meedoen. Net als alle andere partijen. Dat vinden wij belangrijk. En dus dienen we ook amendementen in en moties in. Om uh, een en ander voor elkaar te krijgen. Mevrouw van ja, der Vel. Het blijft uh, in mij. Ik vind het heel fijn dat u mee wil doen. Heel graag zelfs. Dat u meedenkt. Want ik vind het trouwens prima plan. Alleen het blijft een vreemde zaak. Want amenderen op iets wil eigenlijk zeggen... ik ga het goedkeuren als u dat voor mij gaat doen. Daar denken wij anders over. Verschil, ja, ja. duidelijk. Ja. Gelukkig ja. over de dieren denken we hetzelfde. Meneer Halsgepaling. Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik wil ook de heer Deen bedanken voor het oplezen van een prachtige paragraaf... uit ons mooie raadsprogramma. Um, maar ik heb ook nog een prikkelende vraag voor de heer Deen. Want... Um, u komt nu weer met een hele waslijst van wat er niet goed is aan het raadsprogramma en waarom het niet goed is en noem het allemaal op. Maar wat had u er dan graag in hebben willen laten zetten uh, om het wel goed te keuren? Meneer Deen, u heeft drie minuten. Ja, <lacht> ja. Nou, volgens mij nee, aan, een. aan een seconde of tien wel genoeg. Ja. Want om nou heel de voorbereiding voor de verkiezingen weer opnieuw te gaan doen, dat lijkt me wat te veel gevraagd. Nou voorzitter, ik vind het geen voorbereiding van een verkiezing overdoen. Ik vraag me alleen af. En oprecht af. Um, u hoort nu voor de zoveelste keer over wat er niet goed is aan het raadsprogramma. En dat is uw goed recht. Maar ik ben wel benieuwd, want ik heb bij de sessie geschreven dat het raadsprogramma maakte. Wat u nou wel per se wil voor antwoord? Want dat is mij niet geheel duidelijk. Ons verkiezingsprogramma staat online. En daar kunt u dat uh, rustig doorlezen. Uh, daarnaast vind ik het ja Niet helemaal terecht dat u uh, een, een waslijst noemt aan negatieve argumenten. Ik noem wat items op de sociale uh, woningmarkt die u wel gevallig moeten zijn neem ik aan. Uh, ik noem wat items op het gebied van veiligheid. En met name een heleboel items op het gebied van duurzaamheid. En dat is... Eén paragraaf uit het gehele uitvoeringsprogramma. Dus ik vind dat geen waslijst. Ik vind uh, dat een klein gedeelte van zowel de conceptbegroting als het uitvoeringsprogramma. Daarnaast noem ik aan het eind van mijn betoog ook uh, drie punten waarin wij ons heel goed kunnen vinden. En uh, noem ik ook nog eens overal uh, gesproken dat we constructief uh, mee blijven denken voor Zandvoort. Dus ja, ik, ik, ik vind wat negativiteit die uit de vragen uh, straalt niet helemaal terecht. Iemand anders? Meneer Kramer. Ja meneer Deen, u heeft een uh, prachtige waslijst benoemd van uh, duurzaamheid wat u allemaal niet wil en uh, voor wie die kosten zijn. Nou, uh, dat is uh, zeker nog een vraag naar de toekomst toe voor wie die kosten zijn. Dat is uh, best een ingewikkeld vraagstuk, Daar ben ik het absoluut met u eens. Maar zijn er nou dingen in duurzaamheid wat uw partij wel zou willen? Wij, wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid, we zijn alleen tegen duur. Dus op het moment dat duurzaamheid, dat daar kosten tegenover worden gezet... en dat er wordt bekeken wie die kosten gaat betalen... en dat komt niet bij de Zandvoortse burger of ondernemer terecht... zijn wij volledig voor duurzaamheid. Dat is geen enkel probleem. Ik hoor u ook zeggen ondernemer. Moet ik daar ook de corporatie onderscharen? Hoeft hij ook niet te investeren in duurzaamheid in hun bezit? De, de corporatie, wat is dat? Een woningcorporatie die hier in deze gemeente zo'n 2300 woningen heeft. Wat in ieder geval de huurder zou helpen als zij zouden investeren in duurzaamheid voor hun woning. Lijkt me fantastisch, zolang het niet doorwerkt in de huurprijs. Dank u. Meneer Hendricks. Ja, dank u voorzitter. Ik herken wat uh, de heer Deen zegt over de manier waarop hij constructief uh, mee wil denken met het gemeentebestuur uh, van Zandvoort. We hebben ook samen met hem en met de oude partij twee uh, een amendement en een motie ingediend. Op het gebied van de osb verlaging en op het gebied van de voorrang voor statushouders. Dus inderdaad, dat herken ik. Ik herken ook uh, in zijn betoog over duurzaamheid, herken ik ook heel veel. Um, zeker als je denkt, dat duurzaamheid kan ook heel snel neerkomen op duur en regels en, en, moeilijk, en dingen moeilijker maken. Maar is de de idee niet ook een beetje met me eens dat heel veel zaken die nu in de begroting staan, eigenlijk nog wat vaag zijn omschreven? Dus we komen nog met een duurzaamheidsnota, we komen nog met de uitwerking van die plannen. Ondertussen zijn er een aantal dingen die we onderzoeken, maar het is heel sterk afhankelijk nog van hoe we dat gaan invullen. En zou de idee dan niet beter uh, samen met ons op kunnen trekken om te kijken hoe we die plannen zijne tijd een goede kant erbij kunnen sturen? Want ook op het gebied van duurzaamheid zijn best wel maatregelen te verzinnen waar je geen schoen linkser verhoeft te zijn om die te steunen. Bijvoorbeeld uh, leningen met een lage rente om je huis te isoleren. Of zonnepanelen te kunnen aanschaffen. Ja, dat is voor iedereen goed. Want dat zorgt voor een lage energierekening. Nee, dus er Hendricks. zijn heel veel ma ma maatregelen mogelijk die niet per se duur zijn. Dat... Nee, Hendricks, meneer Kramer wil iets aanvullen. Er zijn ook punten waar je de VVD niet hoeft te steunen. Meneer Deen, wat u had uw vraag afgerond, hè, meneer uh, Hendricks. Meneer Deen. Ja, een lange vraag, overigens. Maar... Uh... Ik, ik begrijp hem wel, um, heer Hendricks, wat de heer Hendricks zegt. En um, daarom snap ik ook niet dat we nu op dit moment, om, he, omdat er nog zoveel onduidelijkheden zitten in de uitvoer, in, in de kosten en wie wat gaat betalen. Dat we nu voor hebben liggen om een conceptbegroting en een uitvoeringsprogramma goed te keuren. Dat kan helemaal niet. En dat heb ik ook genoemd in mijn betoog. Op zoveel onduidelijkheden kun je niet iets goedkeuren. Er is niks... Nou, niks is een groot woord. Er is veel nog niet gekwantificeerd. En daarom zeggen wij van, op dit moment kunnen wij daar onze goedkeuring niet aan geven. Wat er in de toekomst gebeurt, uh, zou best kunnen leiden tot een aantal hele positieve ontwikkelingen... Uh, waar waarop we op bepaalde vlakken uh, absoluut uh, mee kunnen gaan. Zeker. Ja, de heer Deens schetst uh, eigenlijk in deze korte zin het verschil tussen zijn partij en, en de VVD... Waar hij negatief kijkt van oh het zal er slecht uit kunnen pakken. Kijken wij positief voor een rol. We gaan ervoor zorgen dat het positief uitpakt. En dat treffend uh, het verschil geïllustreerd. Ik, ik, ik de toekomst zal het uitwijzen. Heer Hendricks. We zullen zien. Ik kijk even rond. Niemand meer. Dan geef ik het woord aan GroenLinks. Meneer Elkebali. Ja. ja dankjewel voorzitter. Laat ik beginnen met het college te bedanken voor een mooie, optimistische en goede begroting. En een uitwerking van het uitwerkingsprogramma van het raadsprogramma. Wij zien dat we met Zandvoort een goede weg zijn ingeslagen. Voorzitter, zoals ik al vaker gezegd heb, Zandvoort is een mooie gemeente. Een gemeente waar ieder graag woont, werkt of relaxed. Zandvoort is een diverse gemeente. Iets wat u, als u het mij vraagt, past bij ons dorp. Iets wat ons dorp dient uit te stralen. Als het gaat om vluchtelingen die wij opvangen... of statushouders die wij een plek bieden... dan kunnen wij trots zijn op deze gemeente. Waarom, waar Zandvoort nog veel kan winnen... is op het gebied van duurzaamheid. Wij lopen in deze nog erg achter op de rest van het land. En zoals de wethouder tijdens de commissievergadering al zei... hebben we een grote slag te slaan. GroenLinks vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft. Hierom zullen wij een motie indienen... die het college oproept om haar inkopen duurzaam te maken te werken volgens het comply-or-explain-model... en te komen met een analyse waarin, waar de meeste winst valt te behalen voor deze gemeente. Op het gebied van duurzaamheid. Voorzitter, dan terug naar iets voor de verkiezingen. Wij voerden, zoals u misschien ook wel heeft gezien, een campagne via de social media. Ik werd onder een filmpje uh, werd ik, uh, door een vrouw aangesproken, op mijn achternaam. Uh, de vrouw heette in dit geval Laura. Zij zei letterlijk tegen mij via een reactie op het Facebook-filmpje heeft meneer Elgabali twee paspoorten. Want, voegde zij eraan toe, en ik citeer haar nu... anders vind ik dat jij geen recht hebt op een plek in het gemeentebestuur. U denkt nu, niet zo netjes van Laura. Het was de afgelopen week nog in het nieuws... dat vooral jongeren met een migratieachtergrond het steeds moeilijker vinden... om hun eigen identiteit te bepalen in onze maatschappij. Zij doen hun best om erbij te horen. Doen vrijwilligerswerk, praten perfect Nederlands en studeren. Maar toch worden zij vaker gefouilleerd, staande gehouden door de politie en al snel in een hokje geplaatst. Daarbij komt ook nog eens dat deze groep alleen al door hun naam moeilijker aan de baan komt. Voorzitter, kennelijk ben ik ook een van die personen. Afgelopen vrijdag, na een voetbaltraining die ik gaf, werd ik staande gehouden door de politie. Ik sprak nog even met een speler en we hadden allebei een voetbaltas bij ons. Maar we zagen er ook allebei niet helemaal Nederlands uit. Nadat een aantal politieauto's langs was gereden, kwam er eentje naar ons toe. We werden gevraagd naar onze bedoeling en onze tassen. We zagen er verdacht uit. Dan afgelopen zondag. Ik had kaarten weten te bewachten voor de klassieker. Ik kwam binnen en vele typische Nederlands uitziende mensen mochten zonder enige fouillatie doorlopen. Totdat ik binnenkwam. Ik werd uitgebreid gefouilleerd, Terwijl mijn goede vrienden en alle andere Nederlands uitziende mensen gewoon door mochten lopen. Voorzitter. Zomaar een weekend uit mijn leven. Want dit gebeurt vaak, heel vaak. Hoe erg ik ook mijn best doe. Wat ik ook doe, ik heb, het niet, ik heb niet het gevoel dat ik hier thuis hoor. Ik ben in Haarlem geboren, ik heb één paspoort en vertegenwoordig mijn gemeente. Daarbuiten doe ik ook nog eens vrijwilligerswerk. En ik ben niet de enige. Met mij zijn vele jongeren. Jongeren die worden beangstigd door teksten van nationalistische politici... die pretenderen dat Nederland terug moet naar zijn roots. De islam moet worden uitgebannen. En als je als migrant iets flikt, maar meteen moet oppleuren. Typische Nederlandse gasvrijheid. Jongeren die, minder op hun oor... Jongeren die minder om hun oren oor... geslingerd krijgen. Jongeren die net zo erg Nederland zijn als een ieder in dit land. Voorzitter, in onze gemeenteraad zit een partij die predikt... in haar verkiezingsprogramma dat Nederland en ook Zandvoort... gede-islamiseerd moet worden. Een partij die fundamentele rechten en wetten van dit land omver wil trekken. Godsdienstvrijheid en zelfs artikel 1 van onze grondwet... Wordt getakt door hen. Nederland is vol, volgens deze partij in de gemeenteraad. Maar wat is vol? En wie, betaalt, wie bepaalt dat? Zandvoort is niet vol. Sterker nog, 14% van de panden in dit dorp staat leeg. Voorzitter, deze jongeren hebben niet alleen een probleem om hun identiteit te bepalen, ze kunnen ook nog eens nergens heen in dit dorp. Ze zitten vast in een woning van hun ouders. In de afgelopen twee jaar heeft de Kei letterlijk één woning aangeboden specifiek voor jongeren. Eén woning. Dat kan toch niet zo zijn? Wij jagen onze eigen toekomst het dorp uit. En nee, het probleem ligt niet bij de statushouder... zoals de VVD en de PV tussen de zinnen door laten schemeren. Het probleem ligt in de markt zelf. Daarom komt GroenLinks met de motie die het college oproept een onderzoek te doen naar het plaatsen van woonunits en deze speciaal te bestemmen voor starters op de huurmarkt. Het fundament om je thuis te voelen moet worden gelegd. Niet voor een deel van, Zandvoort, van de Zandvoortse jongeren, maar voor alle Zandvoortse jongeren. De jeugd is de toekomst en de toekomst moet worden gewaarborgd. Het is daarom van belang dat de jongeren zich goed kunnen ontwikkelen. Een laagdrempelige zorg, dat is ideaal. Een zorg waarin jongeren makkelijk terecht kunnen en weten hoe ze de zorg moeten bereiken. Want iedereen is uniek, iedereen heeft zijn eigen problemen... en iedereen die hulp nodig heeft, moet ook die hulp kunnen krijgen die bij hem of haar past. Kwetsbare jongeren moeten zich niet aan de zijkant bevinden, maar moeten in de maatschappij worden betrokken. Dit vergt natuurlijk veel tijd en energie van hulpverleners... Door goed te luisteren en te communiceren met organisaties... kan de gemeente ervoor zorgen dat hulpverleners goed worden ondersteund... en de hulp kunnen bieden die nodig is. Wat mij, niet, wat mij liet schrikken was iets wat nog niet zo lang geleden in het nieuws was. Het bleek namelijk dat jongeren zich steeds vaker eenzaam voelen. We worden, elkaar, we worden met elkaar door internet verbonden... maar vergeten elkaar op te zoeken. Plekken waar jongeren kunnen samenkomen zijn daarom erg van belang. Daarom, het maken van ontmoetings, daarom is het maken van ontmoetingsplekken die niet alleen voor de jeugd zijn maar voor iedere leeftijd van erg groot belang. Het up-to-date houden van sportverenigingen stimuleert jongeren... niet alleen om te sporten, maar daardoor worden, ze ook, worden ook vriendschappen gevormd. Kortom, er moet alles aangedaan worden om alle Sandvoorters bij elkaar te brengen. Voorzitter, dan terug naar de statushouders. In Zandvoort heerst een extreem tekort aan horecapersoneel... op het strand en in het dorp. We hebben veel verhalen gehoord over strandtenten... die delen van hun terras hebben moeten afsluiten door een kort, tekort aan personeel... en niet alleen op drukke dagen. Op sites als Indeed en Monsterboard staan enorm veel vacatures... waarin wordt gezocht naar horeca-personeel. Na een rondje langs strandtent hebben wij veel mensen aan het werk gezien. Afkomstig uit Spanje, Italië, Engeland, Hongarije en Polen. Veel Engelstalig personeel dus. Maar nogmaals, een groot tekort. Hoe mooi zou het zijn om deze stoutes die die veelal Engels spreken... op een ultieme manier te laten integreren in de Zandvoortse samenleving, wij... Zijn het als een, wij zien het als een kans om een project op te starten... waarbij statushouders aan het werk helpen. Bij strandtenten of in, ho of in de horeca in Zandvoort. Bij, elke, bij enkele strandtenten of horecazaken... werken al bijvoorbeeld mensen uit Eritrea in de keukens. En zoals Vernomen levert dit een goede band en zelfs vriendschappen op. Dit willen wij meer zien. Waarom niet een groot probleem uh, in Zandvoort gebruiken... om een voorbeeld te zijn voor de rest van Nederland? Hoe je met statushouders kan omgaan... en hen kan laten integreren in de samenleving? Daarom dienen wij ook een motie om de staatshouders naar werk in. Voorzitter, tot slot. GroenLinks zal blijven pleiten voor de situaties van alle zandwoorders. Henk, Mohamed, Ingrid en Fatima. Omdat zij nu eenmaal de zandvoortse cultuur zijn. Eentje waarin wij met z'n allen samenleven, samenwerken en zandwoord maken tot wat het is. Ik dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Elkebali. Meneer Van Berg. Dank u wel, voorzitter. Eh, Karim... Afgelopen zondag was mijn oudste zoon... Ik zo... dat u meneer Sorry. Het niet. Ja. Um, afgelopen, afgelopen zondag um, mijn oudste zoon die is 16. Uh, die is afgelopen jaar geslaagd voor zijn Gertemagma. Want dan hebben wij hem een seizoenkaart cadeau gegeven voor Ajax. En hij komt thuis. En hij zegt... Wat denk je? Ik word er altijd uitgepikt, papa. Altijd. Dus het is jammer dat je het zo voelt... Maar je was euh, ook Hollandse jongens worden er gewoon uitgepikt. Mijn zoon is een leerlingbouwvakker, een grote jongen met rood haar. Dus het is niet alleen. Uh, kan, ik ver, kan ik je geruststellen dat het niet alleen uh, uh, buitenlander was? Wel jammer dat je het zo voor hebt uh, aanvoelt. Wel gebaarding. En tuurlijk zijn het niet alleen maar de buitenlanders die worden uitgepikt. En kijk, ik wil je ook niet een ziele verhaal houden over hoe vervelend mijn leven is. Want ik heb een heel leuk leven en ook in Zandvoort. Maar het gaat mij om een ander punt. Um, ik merk zeker in mijn omgeving, en ik merk het zelf namelijk ook... dat ik wel stelselmatig meer wordt aangehouden... meer wordt gefouilleerd en meer wordt aangesproken op bepaald gedrag. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken... dat dat komt um, door hoe ik er nou eenmaal uitzie. Heel simpel gezegd. En het is heel... ...naar nou, om dat te zeggen, want ik zeg liever ook iets anders... ...maar ik kan me echt niet aan de indruk ontdekken ...dat het ook daar iets mee te maken heeft. Ik, heb, ik ga even... ...eerst ordenen wie ik allemaal... ...handen heb gezien. Meneer Deen, meneer Mettes... ...mevrouw van der Velde, en meneer Hamse. En in die volgorde... ...want in die volgorde zag ik ze ook als eerste... ...gaat nu het rondje. En meneer Algebali, ik stel voor dat we eerst even het rondje doen... ...en dat u daarna integraal... ...het antwoord geeft. Meneer Deen. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou... Uit het betoog van de heer Alkabali blijkt in ieder geval niet dat hij het zo enorm naar zich zin heeft in, in Zandvoort. Uh, ik, ik, ik had van de, van de GroenLinks-fractie Zandvoort niet zo'n huilverhaal verwacht. Uh, het is, ja, ik stond er echt versteld van het grote kijk ons is gediscrimineerd worden verhaal. En dan met name de PVV in een bepaalde hoek drukken. Ik, ik zie niet waar dat voor nodig is. Uh, als ik even refereer aan, Ik heb uh, 22 jaar lang in Amsterdam gewerkt. Ik uh, reed vijf dagen in de week... ...s nachts van Amsterdam naar Zandvoort. Ik denk dat ik gemiddeld drie keer in de week ben aangehouden. Je? En dan ja, schetst de heer Al Kabali ...dat hij wordt aangehouden met een, met een voetbaltas... ...en met een uh, bepaalde intentie... ...dat hij een donkere baard heeft... Ja, ik, ik, vind het, ik vind het echt een beetje, een beetje zielig. En dan over uh, integratie, wat niet, niet lukt. Volgens mij is hij lid van een voetbalclub, want dat hoor ik hem vertellen. Hij zit hier in de gemeenteraad, ik zou zeggen... en dan wordt er gesproken over uh, de typische Nederlandse gastvrijheid. Ik vind het nogal, nogal gedurfd. Meneer Metters. Ja, het CDA kijkt heel anders naar het persoonlijke verhaal... Wat, uh... De heer El Kabali hier vertelt. En ik moet zeggen dat het mij persoonlijk veel doet. Ik, uh, uh, ik ben een tijdje geleden geboren. En toen kwamen hier de eerste Turkse gastarbeiders. die bij Brownsville kwamen werken. En ik ben bijzonder trots, moet ik zeggen. op mijn ouders. die mij de ruimte gegeven hebben. om die mensen te ontvangen. met ze te voetballen. en te leren hoe je een Turks ei kon, uh, kon maken. Die dingen zijn me heel even bijgegeven. heb ik geprobeerd uit te dragen. En ik herken dan ook datgene wat de heer Kabali zegt... na 40 jaar politiewerk. Het is aantoonbaar uit diverse onderzoeken... dat mensen met een andere huiskleur eerder staande gehouden worden en gefouilleerd worden. Dus dat is voor het CDA en voor mij een feit. Die kan het aantonen. Ik vind het ook een heel indrukwekkend persoonlijk betoog... en absoluut geen huilverhaal. En ik ben er trots op dat een zandvoerder... en het maakt me in dit geval niet uit van welke partij dit hier komt vertellen. En dat hij opkomt voor alle Zandvoorten. En hij had daar diverse nationaliteiten bij... die hier, en dat vinden we prima in Zandvoort... dat is ook een goede zaak, komen werken. En met name op de plekken die net genoemd zijn. CDA vindt het ook een bijzonder sympathiek uh, uh, idee, motie... om meer mensen aan het werk te krijgen... Uh, uit die categorie statushouders... Ik applaudisseer heel sterk voor de heer Elkabali, wat hij hier persoonlijk gezegd heeft. En dat wil ik namens het CDA ook nog eens een keertje extra benadrukken. Dank u wel, meneer Deen. Uh, eh, meneer Metters, dank u wel. Ik word wat afgeleid door de publieke tribune. En meneer, meneer Heino weet heel goed dat dat niet de bedoeling is. Mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel. Ik, uh, ik moet zeggen, de, de, het relaas van GroenLinks is natuurlijk een zeer persoonlijk relaas. Ik vind het vervelend dat hij die ervaringen zo heeft. En um, ik moet u zeggen, er is een oplossing voor. Dit is namelijk ook niet echt. Zou dat helpen? Geintje hoor. Nee, ik, ik vind het heel vervelend relaas. Toch hoorde ik in uw uh, verhaal één ding... Um, u zegt, Zandvoort is niet vol, want 14% staat leeg. Vrijwel meteen gaat u over in de zin dat er voor jongeren geen woningen zijn... er is maar één woning aangeboden voor jongeren in de afgelopen periode. Dat staat nogal haaks op elkaar. Kunt u mij dat uitleggen? Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Meneer Hemsen. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ik ben ook inderdaad diep onder de indruk van de heer Elgebali. Een achternaam die ook nog door sommigen heel uh, moeilijk is uit te spreken. Um, uh, en wat je, wat, je ook, wat je ook merkt. Nou, ik, ik, ik, ik, ook ik ben uh, diep geraakt. Ik merk het zelf ook in mijn persoonlijke omgeving. Mijn, uh, mijn vriendin heeft ook een, een, een andere huidskleur. Uh, die heeft familie die, ook wat, uh, die uiteindelijk zeg maar wat donker getint is en ook vaak. Uh, met, nou, eigenlijk uh, waarvan er een aantal gewoon uh, met enige regelmaat ook worden aangehouden door de politie. Um, en, en dat stoort me. En dat stoort me ook in deze uh, uh, omgeving. Er staat ook uh, ontzettend haaks ten opzichte van wat uh, deze burgers hebben gedaan door 140 of 150 of niet? Ja, ik heb weer verbinding over de vluchtelingen die opgevangen worden. Dus ik, ik, ik wil u graag wel op het hart drukken dat er ook... Um, zandvoorten zijn uh, die uh, de mening delen van, van mij en uh, van D66... en van de heer Mettes van het CDA en het CDA aan zich heel... en misschien nog wel andere partijen... Uh, dat, dat de zandvoorten in, in zijn algemeenheid gewoon een heel gastvrije uh, burger is. Dit is wel niet te min, vind ik het gewoon heel vervelend om te horen... En heb ik, heb ik daar toch ook wel echt een, een, een vraag uh, uh, over? En dat is eigenlijk meer gewoon een in, in, intense vraag. Je hoeft natuurlijk niet te antwoorden, maar ik ben gewoon heel erg benieuwd uh, of u tegen de, uh, de desbetreffende agent heeft verteld dat u raadslid bent. En of dat dan op dat moment misschien nog wat uitmaakt. Ik ben altijd wel heel erg benieuwd uh, of je dan, dan ook nog heeft doorgevraagd waarom u dan bent aangehouden. En ik hoorde in uw betoog wat een en ander naar voren komen. En dat is toch, ja, ik. ik ik kan me niet ont onthouden daarvan dat het toch wel wat, uh, wat vervelend is. Zeker in een, uh, in een dorp waar wij uh, 140, 150 vluchtelingen opnemen. En dat met heel veel, uh, nou, met heel veel uh, ja, met, met liefde doen, eigenlijk. Dank u wel, meneer Hermsen. Meneer Algebale, u heeft het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal het uh, rijtje in uh, chronologische voorgorde afgaan. En te beginnen dan bij de overburen van de PVV. Um, ik heb het heel erg naar mijn zin in antwoord, meneer Deene. Ik woon hier al ongeveer, nou, ongeveer 24 jaar. Ik ben even een jaar naar Amsterdam geweest. Een mooie stad, overigens. Um, en ik vind dit geen helverhaal. En ik zal u ook uitleggen waarom. Het is namelijk niet alleen mijn verhaal. Het is ook het verhaal van vele andere jongeren in dit land en ook in dit dorp. En ik vind het sowieso ook geen, huis, geen helverhaal, omdat het gaat over discriminatie. En um, weet u, mevrouw Van der Veld zei net van. Kun je niet je haar verven? Natuurlijk kan ik dat. Maar moet ik me dan uiterlijk gaan aanpassen aan het land waar we op dit moment zijn? En ja, ik ben gemeenteraadslid en noem het allemaal op, klopt. Ik ben misschien wel een voorbeeldfunctie in uw ogen voor velen van, uh, van een andere afkomst als Nederlands. Maar ik kan ook niet ontdekken ont ont ja, aan het feit dat bepaalde mensen in deze samenleving het wel heel erg moeilijk maken voor mensen zoals mij om uh, mezelf te zijn. Want ik moet elke keer om, over mijn schouder heen kijken of, of niet iemand uh, iets over me zegt of me napraat of noem het allemaal op. Sterker nog, uh, ik sprak laatst een psycholoog en er is een letterlijk effect uh, bij mensen van Marokkaanse en Turkse afkomst... waarin zij ziet dat zij zelfsmatig een minderwaardigheidscomplex hebben en zich niet weten te aarden in onze samenleving. Als ik dat soort verhalen hoor, dan schrik ik daar enorm van. Ik hoop ook dat de PVV hier aan de overkant van mij ervan schrikt. Want dat betekent wel dat heel veel jongeren hier in Zandvoort en in Nederland opgroeien... met het gevoel dat ze gewoon letterlijk niet thuis horen in dit land en in dit dorp. En het enige wat wij dan kunnen doen voor die mensen... is zorgen dat ze wel dat gevoel krijgen. En zorgen dat we niet uh, met gekke ideeën gaan komen. Dat we niet het gaan hebben over de-islamiseren. Weet je, wat GroenLinks betreft mag iedereen geloven wat zij, hij of wie dan ook wil. Omdat het gewoon een keuzevrijheid van iemand is. Oprecht en keuzevrijheid. Dan wil ik graag het CDA en D60 bedanken voor uh, wat jullie hebben gezegd. Dat doet mij ook wat dat jullie er zo naar kijken. En om op de vraag te beantwoorden van de heer Hemsen. Um, nee, ik heb niet gezegd dat ik raadslid was. Waarom niet? Omdat het voor mij niet hoeft uit te maken dat ik raadslid ben. Natuurlijk heb ik er wel over nagedacht van, ga ik dat zeggen? Maar ik vind, ik vind niet dat dat... Het voelt voor mij een soort van misbruiken van mijn functie binnen deze gemeente. Want het lijkt net alsof ik dan zwaar met, uh, hey, pas op, ik ben wel raadslid. Nee, dat, daar gaat het niet om. Het gaat mij erom dat een ieder gewoon uh, over straat mag kunnen fietsen... naar een voetbalwedstrijd mag kunnen gaan. Of in mijn geval zelfs een keertje naar het Rijksmuseum... waarbij ik met mijn klas liep en er zelf werd uitgehaald. Um, daar gaat het mij om. En dan de vraag van GWZ tot slot. Ik heb het niet helemaal gewoon een logische volgorde gedaan. Um, inderdaad, het is niet vol. Uh, uit cijfers blijkt ook gewoon dat ongeveer 14% van de panden in Zandvoort... dat kunnen winkelpanden zijn, maar ook natuurlijk uh, woonpanden... gewoon leeg staat. Het uh, is ook wel logisch eigenlijk als je gaat kijken naar de, de aard van bijvoorbeeld vuur. Dat staat niet altijd vol als het goed is. Dat is als het is, staat het wel vol, maar dat is niet zo. En uh, dan dat er geen jongeren meer uh, ja, te pas komt. Het komt ook heel erg door dat er niet echt veel wo woningen zijn voor jongeren hè, in Zandvoort. We hebben best wel heel weinig woningen voor eenpersoonshuishoudens. En ik denk dat het daar niet zozeer vringt, uh, maar dat het, uh, het een ook wel het gevolg is van het ander. Er zit natuurlijk wel een ja, soort van lijn in. We gaan nu nog een heel kort rondje doen, anders gaan we uitweiden... Meneer Van Tichelen, begin ik bij de naam van Kopen. Uh, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, meneer Elke Bali noemde net uh, de grondwet. Uh, per Abuis had het over artikel 1. Hij bedoelt het andere artikel. Dat gaat over vrijheid van godsdienst en vrijheid van levensovertuiging. Daar staat een toelichting bij, bij het artikel. En daarin staat dat je je levensovertuiging niet mag gebruiken om de wet te overtreden. Er is ook een overkoepelend artikel in de Grondwet dat dat ook expliciet zegt. Is meneer al kobali ermee bekend? Hoeveel procent van de moslims vinden dat de islam boven de wet van het land waar ze wonen wordt gesteld? Bent u daarmee bekend? Wel, al Voorzitter, ik ben, het, ik ben het daarmee bekend. En weet je wat ik daarvan zeg? U heeft het over een wet overtreden. Um, en in zo'n onderzoek. Ik ga nu niet een onderzoek onder, onder uithalen. Um, gaat u vragen naar of iemand een wet van een, uh, van een bepaald geloof... belangrijker vindt dan de wet van een land? Met alleen iets denken overtreed je volgens mij tot nu toe nog niet een wet in Nederland. En ik haal expres artikel 1 van de grondwet aan. Omdat in dat artikel staat dat een ieder die zich in dit land bevindt... in alle gevallen gelijk wordt behandeld. Wat u doet met dit zeggen is niet iedereen in alle gevallen gelijk behandelen. U heeft het over de-islamisering in uw verkiezingsprogramma. En daarmee pakt u een deel van de bevolking en zegt u tegen dat deel van de bevolking... u mag iets niet doen wat een ander wel mag. En dat is namelijk het geloof dat zij, hij of zij heeft uh, beleiden. Heel klein, meneer Van Tichelen. Oké, okay, nou, wij hebben er een probleem mee dat uh, de islam sinds het jaar 622 een gewelddadige ideologie is... met tot nu toe volgens de laatste schatting 270 miljoen dodelijke slachtoffers. Punt. Nee. Goed. We gaan uh, verder met de lokale politiek. Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Uh, u merkte dat ik in de eerste ronde mijn hand niet opstak. En dat was ook omdat ik een beetje stil werd van het verhaal, uh, meneer Elgebari. En ik waardeer het erg uh, wat meneer Mettens daar ook op gezegd heeft. Maar toen nam mijn ontroering alleen maar toe. Uh, ik ben... Er eerlijk gezegd wel uh, diep van onder de indruk dat we met elkaar zo'n discussie hier kunnen voeren en daar gaat het volgens mij om. Dat u een persoonlijk verhaal kunt vertellen maar dat we ook het kunnen hebben over uh, de verschillende ideologieën die daar achter hangen en dat we ook dit in de openbaarheid met elkaar kunnen voeren en dat is toch uh, waar, waarvoor we hier bij elkaar zijn. En wat meneer Hermsen daar nog aan toevoegt uh, toen u uw verhaal aan het vertellen was dacht ik ook aan die ochtend om zeven uh, uur morgens in de sporthal waar de uh, Asielzoekers toen allemaal opgevangen werden, honderden mensen uit Zandvoort stonden daar, iedereen op te wachten. Want dat is natuurlijk ook Zandvoort. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Geuronsson. Dank u voorzitter. Waar het in wezen om gaat en waar aandacht voor gevraagd wordt, is een stuk verdraagzaamheid en tolerantie ten opzichte van elkaar. En uh, u geeft uw persoonlijke verhaal hier weer, maar ik zou het toch graag breder willen trekken. Wat dat betreft alleen, niet alleen mensen met een kleurtje, om het maar even heel kort door de bocht te zeggen. Maar het, geeft ook met, het gaat ook om mensen met een andere seksuele geaardheid, bijvoorbeeld. En ik vind het heel goed en heel mooi, ook hier in Zandvoort, dat wij jaarlijks hier een aantal zaken uh, dat toejuichen, daarvoor uitkomen. We hebben de coming out day en we onderstrepen dat ook. En daarom wil ik graag in ieder geval als VVD zijnde ook benadrukken dat het breder gaat. Dat om de vrijheid te kunnen zijn hier in Zandvoort te kunnen zijn wie je bent. Want daar gaat het in essentie om. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Geurenson. Ik kijk rond. Volgens mij is dit debat onderdeel. Want ik wilde het verkleinen, maar dat ga ik niet doen. Dan zou ik het tekort doen? Afgerond. We gaan door met de algemene beschouwingen. en We zijn beland... ...bij de PvdA. Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, geachte voorzitter aanwezigen en luisteraars thuis. De Partij van de Arbeid belicht in deze beschouwingen slechts enkele punten uit de begroting. Niet omdat we maar acht minuten spreektijd hebben gekregen... ...maar wel omdat dit de punten zijn die we willen benadrukken... ...waar de Partij van de Arbeid zich het meest druk over maakt. De Partij van de Arbeid is met één centraal thema de verkiezingen ingegaan... Hoe zorgen we voor een toekomstbestendig Zandvoort... waar iedereen mee kan doen? Een toekomst voor iedereen. Het bestrijden van tweedeling en achterstand voorkomen. Dat is ons ideaalbeeld, onze droom. Maar een droom heb je niet als je ook niet met oplossingen komt... met concrete plannen. En die plannen bedenken we niet alleen zelf... want die halen we op bij wat we dagelijks om ons heen horen. Want waar is behoefte aan en waar is steun nodig? Nodig is een sterke sociale basis... Het geheel van voorzieningen waar je zonder verwijzing gebruik van kan maken. En betaalbare voorzieningen in stand houden zien we dan ook als een kerntaak. In september is er al uitgebreid in de Raad over gesproken. En we lezen veel van onze input in deze begroting terug waarvoor onze dank. De komende periode wordt de inzet op sociale basis vergroot. En wij vinden dat een zeer goede zaak. Zo ook de uitbreiding van het schuldhulpverleningsbeleid voorkomen dat kleine schulden grote onoverkomelijke problemen worden. Dat, voorzitter, dames en heren, is sociaal beleid. Geen sterke sociale basis zonder een eerlijk minimumbeleid. De netto inkomensgrens voor deze regeling is nu 115 van de bijstandsnorm. En hierdoor valt een grote groep, waaronder werkenden, buiten de boot. De Partij van de Arbeid heeft hier met het CDA aandacht voor gevraagd in de commissie... En het CDA-amendement om deze grens te verhogen naar 120% ondersteunen we. Liever hadden we 130% gezien. De grens die de kinderombudsman aanhoudt om opgroeien in armoede te voorkomen. En de bestrijding van armoede onder kinderen zien we dan ook graag apart terug op de agenda. Een nijpend probleem voor vele zandvoorters is de situatie op onze woningmarkt. Al meer collega's hebben het genoemd. Want fijn en betaalbaar wonen is ook een basisvoorziening. Maar onze Zandvoortse woningmarkt zit geheel op slot. Huizenprijzen stijgen de pan uit en er is een groot gebrek aan betaalbare woningen. De VVD pleit voor afschaffen van de voorrang voor statushouders... vorige keer in de commissie. De huisvestingsplicht van het Rijk voor statushouders komt neer op zo'n vijf woningen per jaar. Dat is dus symboolpolitiek. De VVD houdt woningzoekenden een fopspeen voor... en zet groepen in de samenleving tegen elkaar op... Het werkelijke probleem is dat er te weinig gebouwd is in de afgelopen jaren. Er zijn te weinig woningen. Iedereen blijft zitten waar die zit, want er komt maar één keer in de tien jaar een mooie kans voorbij. Tel daarbij op de run die beleggers doen op onze koopwoningen en zie daar het werkelijke probleem. De productie van woningen moet omhoog. En daarbij dient ook de gemeente te investeren. De discussie over de invulling ervan gaan we met elkaar voeren... Voor de Partij van de Arbeid is dit bijvoorbeeld minimaal 30% sociale huur. En ook de toewijzing aan zandvoortjes en het aan leggen van illegale verhuur... zodat woningen niet ontrokken worden aan de voorraad. Allemaal binnenkort te bespreken in deze raad. En vandaag gaat het over de hoofdlijnen en over geld. Voorzitter, bij de voorjaarsnoten hebben we een motie ingediend... om niet alleen geld te reserveren voor de boulevardprojecten... maar ook voor het laten realiseren van woningbouw. En de college schoof dit door naar de begroting... Maar helaas, we hebben dat niet teruggezien en wij dienen hiervoor een amendement.